12 uur. Dit is Renate Evers. Op de tweede dag van het Kamerdebat over de regeringsverklaring... is het meteen tot een botsing gekomen tussen premier Rutte en PVV-leider Wilders. De PVV-leider vroeg Rutte om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De premier zou er een puinhoop van hebben gemaakt. Rutte zei dat een politicus niet moet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid. Hij zei dat hij twee jaar geleden fout heeft gemaakt door met de PVV in zee te gaan. Die partij is volgens Rutte afgestraft bij de verkiezingen... en je zou verwachten dat Wilders nu een toontje lager zingt. De bewoners van de flat in Utrecht waar asbest is gevonden... kunnen waarschijnlijk in de eerste helft van januari weer terug naar hun huis. Woningcorporatie Mietbos waarschuwt wel dat slechte weersomstandigheden nog voor verdraging kunnen zorgen. De let in de wijk kanalen Eiland werd deze zomer voor een groot deel ontruimd... nadat tijdens een renovatie asbestdeeltjes waren vrijgekomen. Sindsdien zitten meer dan 300 bewoners tijdelijk in een ander huis. Bij de lichtfabriek van Philips in Winterswijk verdwijnt een derde van de banen. De productie van TL-lampen wordt verplaatst naar Oost-Europa. In september maakte Philips bekend dat er gereorganiseerd gaat worden... en in Nederland 1400 banen geschrapt worden... Voor Winterswijk betekent dit een verlies van 68 arbeidsplaatsen. De vakbond CNV noemt het verlies van zoveel banen onacceptabel. Voor de derde achterin volgende dag... heeft de Syrische luchtmacht bombardementen uitgevoerd... op een stad aan de grens met Turkije. Ooggetuigen zeggen dat gebouwen dicht bij de grens zijn getroffen. De stad werd vorige week veroverd door de opstandelingen. En de gevechten tussen de rebellen en het regeringsleger... hebben een nieuwe vluchtelingenstroom naar Turkije op gang gebracht. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Alleen in de noorden blijft het lang bewolkt. Het wordt vanmiddag zo'n 9 graden. Morgen is het grijs en mistig met in de middag lokaal wat zon. En het wordt maximaal 4 tot 8 graden. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 tussen Utrecht en Venendaal En op de A17 tussen Moordijk en Roosendaal. Tot zover de weersinformatie.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 Zin van het leven. Ja. Het heeft geen zin. Daar <laughs> nou, komt de laatste. Een, een hele mooie tegen. Wat? De uitspraak van Johnny Depp. Oh ja, vertel. Ja. Johnny Depp, wie is dat nou? Ja, in? hij zegt er zijn maar vier, vier goede vragen die je kunt stellen. Oh? Ja. Wat is de betekenis van leven? Wat is de betekenis van spiritualiteit? En uh, het kwam er in kort op neer. Er kwamen nog twee vragen, maar die ben ik even kwijt. <laughs> en uh, wat het belangrijke... Oh ja, wat is uh, uh, het waard om voor te leven? En wat is het waard om voor te sterven? Er is maar één antwoord op deze vraag. Ja. Zei die. Love. Love. Ja. Ja. Ja. Niet is Ja, dat commentaar had ik er ook boven gezet. Van: Goh, klinkt bekend. Ja, klinkt bekend. Oh, je Niet is worden. We hebben ja. straks nog trouwens dat verbinding ik man. Ja. We zijn op een leuke manier verwelkomd vandaag bij CFM, dames en heren. We kwamen binnen en gelijk de Beatles met al je Niet Nou ja. Heerlijk toch Hoe positief wil je dat hebben, natuurlijk, in het leven? Hè? Ja, wel. Zelf voor het lunch, het is woensdag, het is 14 november vandaag. En uh, u ziet het, Anseline komen zandvoert weer binnen en de zon begint weer te schijnen. Ja, het is echt. Jawel, de zon breekt weer door. Ja, hoor. Ja hoor, We, pa. Nemen, en, er we ne ja, nemen er mee. Ja, wij nemen hem mee uit Weverwijk. Ja. Nou, in, een, uh, in een koffertje hè, met een band, de zon. Ja. Het zogenaamd zonkoffertje. <lacht> zonkoffertje. Ja. Dat daar nog allemaal weer. maan en allerlei dingen in beeld die ik niet zien wil. Nou, maakt niet uit, we gaan gewoon muziek draaien. Laten maar, maar eens lekker beginnen vandaag met CCR. Wel, Credence Clearwater Revival, een eerste single, Suzy Q... 68, 69 zo'n beetje. En uh, ze maakte toen gelijk verpletterende indruk. En er zouden nog vele grote hits volgen natuurlijk. Uh, Creedence Clearwater Revival. Natuurlijk onder de bezielende leiding van John Fogerty En uh, dat is de man die uh, eigenlijk alles schreef. Alle gitaar solos deed. En alles ook uh, zong. Ja, uh, en u weet het waarschijnlijk natuurlijk nog wel. Er zouden nog vele grote hits komen. Zoals bijvoorbeeld Proud Mary. Have you ever seen the rain? En uh, nog meer van uh, al dat... Al dat uh, hey, fries. Goed, um, ik moet even wat veranderen hier. Want het gaat niet naar mijn zin. Zo so, so is beter, denk ik. Dan kan ik tenminste zien wat doe. Hè? Dat is toch belangrijk dat je kunt zien wat je doet. Niet waar? Ja. Passenger, I just can make up mind. I've done nothing to. Ik zeg het helemaal verkeerd natuurlijk. Ja. De nieuwe shining is dit. <laughs> I do, this to hard me to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 just can make up my mind Lord knows I just Make up my mind if I could just make up my mind Prachtig liedje de New shining en nix passenger natuurlijk. Die komt straks nog de, nummer 1 uit de uh, mega top 50 prachtig uh, liedje dit en het heet I Just Can't Make Up My Mind. Het New Shining was een Rotterdamse rockband. Die uh, toch al aardig wat jaartjes aan de weg timmeren. En ook al uh, wat uh, harde CD's hebben opgenomen, zou ik maar zeggen. Maar uh, zij besloten op een gegeven moment toch maar om het wat zachter te doen. En uh, met het resultaat wat we net hoorden. Prachtig liedje dus. En I Just Can't Make Up My Mind. Ja, laten we nog eens wat van de Eagles doen. Nummer van de LP Hotel California the new kids in town, the Eagles. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. like you're something new Johnny come lately The new kid in town Every Zeg, ga een beetje zitten smotteren voor, voor die microfoon. Dat kent toch niet allemaal. Sorry. Jongen, jongen. Ja, ik ben een beetje verkouden. Ben je verkouden? Ja. Ah, zielig. Uh. Ze is verkouden. dames en heren, zielig. Kan, kan er iemand even langskomen met een uh, doosje zakdoekjes? Ja. <tus> <tus> Nou, oké. Okay. Um, wat zei ik nou? Oh ja, dit, was, uh, de, dit waren de Eagles natuurlijk met de New Kids in Town. U luistert naar de Zandvoort naar de, naar de, naar de, naar Lunch natuurlijk op woensdag. Zo straks, uh, na twee, hebben wij de Vinyl Jaren natuurlijk. En uh, ja, dat gaan we ook nog doen. Ja. Wat een mooi weer, hè? Tjoe, hey, um, uh, Ja, we gaan vandaag Janice Joplin draaien met Pearl, onder andere. Uh, verder hebben we ook nog uh, uh, Paul Simon, ja, One Trick Pony. En de derde weet ik niet meer. Ben ik kwijt. Weet er niet meer. Er was er nog één. Maar... David Crosby. Oh ja, Dave Crosby. Ja, tuurlijk. Uh, I almost remember my name of zo. Oké, okay, goed. Nou, dat is straks na, te, na tweeën passen. Want nu zijn we nog bezig met de finaljaren. En hebben we gewoon mooie muziek. En uh, ja, uh, het is soms wel eens moeilijk om sorry te zeggen. Ja, soms is dat heel moeilijk voor sommige mensen, om sorry te zeggen. Maar uh, Mark Rutte kon het, die zei het. En uh, vandaag draaien we de volgende plaat, uh, speciaal voor Mark Rutte. Ja, want hij luistert namelijk. Hij is fan van dit programma. Ja. Ah. Ja. Ach, wat leuk. Dag, everybody Fantastische plaat van uh, Chicago natuurlijk. En uh, dat, dat heet uh, Hard to Say I'm, uh, I'm Sorry. Ja, prachtige plaat. Prachtige plaat. prachtig Within Temptation. Paul Dat is de band Within Temptation, een fantastische Nederlandse band, dames en heren, want in Nederland wordt hele goede muziek gemaakt, uh, groep die thuis hoort in het uh, verhaaltje Adrian en uh, Epica en dat soort bands allemaal. Beetje goth, of een beetje, heel gothic, zoals ze dat dan noemen, uh, symfonische rock, fantastische muziek vind ik zelf. Um, deze cd draaien we eigenlijk ook voornamelijk omdat we nog steeds een beetje actie aan het voeren zijn... om u uh, vriend te maken van het, uh, het Metropolitan Want um, Epi-, of, uh, Epica, nee, Vincent um, Temptations heeft deze cd live opgenomen. Dit is dus live wat u hoorde. Niet in een studiootje, maar gewoon live... Concept met het wereldberoemde Metropoolorkest. Ja. En uh, dat is gewoon. Ja, dat is zo fantastisch dat een, dat orkest ook dit aan kan. Weet je wel? Geweldig met zo'n band spelen. Uh, u kunt lid worden van uh, die vrienden van Metropoolorkest. Ik heb het ook op onze Facebookpagina gezet ja. uh, met een link www.metrofriends.nl. Het kost u slechts 35 euro per jaar. En dat vind ik een klein bedrag om zo'n fantastisch orkest. In stand te houden, want anders gaat het verdwijnen. Want het wordt wegbezuinigd. Zoals er veel waardevols wordt wegbezuinigd. En daar moeten we toch maar iets aan doen, vind ik dus. Vandaar, 35 euro'tjes per jaar. En dan bent u vriend ja. van het Metropolencast. Ik geloof dat u dan ook nog een, een CD-cadeau krijgt, zelfs. Eh, met allerlei dingen erop. Hoogstaand en... stukje Nederlandse cultuur. Dat Juist. moet blijven. Juist. En vandaar dat ze dit promotiesingeltje gemaakt hebben... samen met onder andere Edcilia Romney, Treintje Oosterhuis, Lee Towers... LA The Voices, Wereldorkest en het heet Wereldwijd Orkest. Je woorden missen doel, ze lekker krachteloos geworden. Jouw lege handen zwijgen bij gebrek aan een verhaal.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 Liedje van, uh, van uh, het Metropool Orkest. Met onder andere Paul de Munnik, uh, Lee Towers, de mee, De Voices, Cecilia Romley. Uh, Jennifer Eubank ook nog. het uh, Treintje Oosterhuis natuurlijk. Uh, en nog veel meer bekende Nederlandse artiesten die deze promotie-single samen hebben gemaakt. Met het Metropool Orkest. Zeer de moeite waard, dames en heren, om dat te steunen. Het weer in Zandvoort. Ja, het weer. Uh, ja, vanochtend uh, begon uh, behoorlijk bolwolkt, maar uh, inmiddels is de zonne door. En uh, het wordt uh, verder een uh, best een mooie herfstdag, een rustige dag ook. Een zwakke zuidoostenwind, kracht 2 en het, de temperatuur wordt zo'n 9 graden. Vannacht uh, is er wat kans op uh, wat vorst aan de grond en morgen wordt het een zonnige dag. Een zwakke oostelijke wind, kracht 2 en uh, de temperatuur uh, stopt bij een graad of 9. Het is uh, morgen een hele mooie dag voor buitenactiviteiten. Uh? Ja. Nou, mooi dan. Ben je klaar? Ik ben klaar. Oké, okay, komt, nou... ja. ja. okay, komt er nou een plaatje speciaal voor je? Wauw. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet. Zwaar, maar het mooiste was haar rode haar. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet mis. Ging snel voorbij. Het lag aan haar, echt niet aan mij. Ze was heel mooi. Wat liefde is, ja, ja, ja. Speciaal voor alle. Uh, nou eigenlijk speciaal voor Antwoord. Maar vrouwen. <laughs> vrouwen met rood haar. Prachtig mooi. Meisjes met rode haar. Yeah. Oh, dit is wel erg mooi hoor. Dit. Dit is uh, Chicken Shack. I'd rather go blind. Met zangeres Stevie Nicks. Die later nog hoge ogen zou gooien met uh, Fleetwood Mac. Ik komt zij Stevie. Deep down. See you. Stevie Nicks, die, uh, die zong het. En de band heette Chicken Shack. Een van de bands uit het, uh, ja, zeg maar uit het Engelse blues tijdperk. Samen met onder andere Fleetwood Mac. Uh, met Peter Green natuurlijk. En John Mails Blues Breakers. Al dat soort fantastische band. Het uh, is ook een hele mooie plaats. De nieuwe van Bluff. Oorspronkelijk een Duits nummer... Alleen uh, in het Nederlands vertaald natuurlijk door uh, de uh, Peter van Straten. Het nummer heet So Stil. Dit is bluff. Zo stil. Dat iedereen. vind je zo naar de radio, als ik in de badkamer ben en zo, ken je ken dat wel. Dan mag u best weten even het in de intieme details en zo. Uh, dan hoor ik vaak wel even de radio. En de, de, ik hoorde dat vanmorgen. Maar Bluff heeft wel meer vertalingen gedaan, of nummers van anderen. Want als je bijvoorbeeld denkt aan uh, Holiday in Spain, bijvoorbeeld, van de Counting Crows, hebben ze ook aan meegedaan. Uh, verder natuurlijk, uh, Sinkvecht, Bit, Lachwerk en Bewonder. Van Shaffy heeft Bluff ook een eigen versie van gemaakt. Dus Bluff deed wel meer dingen van anderen. Alleen ze doen het wel op hun manier. Dat is altijd het mooie. Je herkent altijd weer gelijk, bluf. Maar dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk. Zeker niet met die prachtige stem van uh, Pascal Jacobsen. Want die man heeft gewoon ja. zo'n aparte mooie stem. Ja, dat heeft ook de volgende man. Hij heeft volgens mij maar één hit gehad. Maar het is zo'n mooi liedje. En als je dan naar buiten kijkt en je waant je een klein beetje in de zomer... Zo, dat het zo'n graadje of tien, elf, misschien twaalf... Zit iets aan te kraken, mens? <laughs> uh, je, de, ik bedoel, ik wou dus zeggen dat het een graadje of twaalf warmer is. En dan dit liedje. Het is zo so mooi. Christopher Cross. Ja, en het nummer maar dat heet... Saling. Sailing. Sailing. Marco Bossato heeft hier heel goed naar geluisterd naar zijn nummer, het water. Dat is bijna hetzelfde. Ja. Fight. You can find the joy of innocence again. Oh, again. Oh Is naast de, uh, water van Marco Borsato zou liggen, dan hoor je eigenlijk alleen maar een overeenkomst, uh, dames en heren, want het is bijna het is, het is letterlijk over, overgenomen. Christopher Cross, fantastisch nummer van uh, gelijknamige LP, Christopher Cross en het nummer dat heet Sailing. Uh, ja, we gaan nog even op verzoek, uh, dames en heren, want we, want we hebben natuurlijk een prachtige dag-cd. En ik weet dat er een aantal mensen luisteren nu op dit moment die helemaal gek zijn. die, die fantastisch, deze band fantastisch vinden. Dus vandaar. Uh, en een dag-cd, ja, daar draaien we altijd wat meer nummers van. Dus dat doen we nu ook. Ja, kunnen ons het schelen? I love you too. With Temptation, the Black Symphony. Cd opgenomen live met het Metropole Orkest. Come on, come on, come on, get me. But number eight, what have you done? I'm kissing a frog. Put your mind on fire.